Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Over een uurtje gaat het feest echt los in Madrid. De Spaanse EK-winnaars zijn daar net langs koning Filip geweest. En rond 8 uur begint een grote huldiging in Madrid. Fans van het Spaanse elftal staan al klaar in het centrum.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 En nog even terug naar de finale van Gisteren. In Berlijn werden 133 mensen opgepakt. Vooral Engelse fans misdroegen zich na de door Engeland verloren finale tegen Spanje. Ze gooiden met bekers en flessen en vielen mensen aan. De Duitse politie greep voor de wedstrijd ook al in om te voorkomen dat Engelse fans zouden rellen bij de Spaanse mars naar het stadion. Alle programma's van Avrotros met Ali B zijn door de omroep offline gehaald. De rapper werd vorige week veroordeeld voor verkrachting en een poging tot verkrachting. Ali B gaat in beroep tegen die uitspraak. Kijkcijferkanon B&B Vol Liefde begint weer. Vanavond is de eerste aflevering te zien bij RTL. Maar wat maakt zo'n datingprogramma nou zo populair? Deze seksuoloog denkt het antwoord wel te weten, juist omdat het vaak wat ongemakkelijke televisie oplevert. Juist dat ongemak dat men dan voelt, dat voelt een soort van lekker. Uh, dat noemen we ook wel uh, in de psychologie emotional arousal. Dus uh, juist eigenlijk dat vringen, dat, dat wrijven, dat schuren wat het geeft, dat doet ons juist een heel uh, ja, fijn gevoel geven. En dat maakt dat we eigenlijk willen blijven kijken en dat gevoel toch steeds willen oproepen. B&B vol liefde is vanavond om half negen weer te zien. Het weer, er komt regen aan vanuit het zuidwesten. Zo rond Groningen blijft het nog lang droog en zonnig. Vannacht overal buien en ook onweer. Morgen begint de dag droog en in de middag volgt dan weer regen. Het wordt dan een graad of 20. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. Well, there's a game to play he's in. He's in it every time. He'll give it all, he'll give him L, He'll show them all He'll do it every time He climbed a mountain that was far, far too high Without even looking down Convinced he is the first to ever try And never scream without his sound Dat was de opening van, van dit fijne tweede uur van deze alternatieve FM. En dat was Midnight Moses. Een nieuwe single die ze niet zo lang geleden hebben uitgebracht. En dat nummer dat heet Stay. Nee, the Story of his Life. Dat is een beetje de titel van het hele verhaal. Um, voor, uh, ja, we, we zijn ook uh, bezig om uh, even te kijken, want uh, er is ook rechtstreeks iets met YouTube. Maar dat is, werkt nog niet helemaal, dus daar moeten we nog heel even op wachten voordat dat aangekuild is. Uh, maar ondertussen uh, kan ik in ieder geval wel vertellen dat we straks hier een optreden gaan krijgen van de Alkmaarse band Edison Road. Een van uh, de laatste wapen, muzikale wapenfeiten is ergens in 2020 zo'n beetje geweest. Maar niks uh, is uh, zonder een reden, want uh, ze zijn bezig om materiaal uit te gaan brengen. En dat gaan we straks allemaal van ze horen. Nu, tijd voor uh, muziek. Tenminste, als het uit die, die toverdoos uh, komt. Want uh, die jongens en één dame van Edison Rood... die uh, spelen nogal een beetje redelijk uh, stevige muziek. Nou, daar passen wij dan ook uh, de boel een beetje op aan. Von Vee, en die zijn binnenkort te zien in de Rock Club de Cave in Amsterdam... With those foggy eyes. into Life just won't go your way En giants, Ook met een uh, vrij nieuw materiaal wat ze hebben gemaakt. En dat nummer dat heet Callie the Day. Dus dat uh, hebben we dan ook uh, voor elkaar. Um, en daarvoor hoorde je Von V. Nou, weet ik niet precies wanneer ze optreden. Maar je moet het maar even checken op Rock Club The Cave. En als ik uh, de Rock Club The Cave zeg... dan kijken er dus nu drie mensen en twee op de achtergrond. Want er zitten drie mensen aan tafel. En ik zie Paul... Van Edison Road al instemmend klinken. Ken je dat, uh, Paul? Uh, de, de rock uh, club The Cave? Ik ben er morgen. Je bent er morgen? Ja. Wat ga je doen? Dan speel ik met Stranger in Paradise. Ah, dus dat. Uh, ja, Ja, ja dat ja, heb ik gezien. Stranger in Paradise stond ook uh, uh, daarop. Jij bent de nieuwe drummer. Even voordat we over. Uh, definitief even over Edison Road. Want dat heeft ook een aanleiding. Een trieste aanleiding zelfs ook nog. Ja. Uh, jij bent uh, nu uh, de nieuwe bakken drummer bij, uh, bij de band. Ja. Ja. We hebben ze vorig jaar hier uh, gehad. Ik kan me nog herinneren. Dus uh, geloof in juli ook. Dus uh, dat is alweer een tijdje terug. Ja. Maar uh, toen hebben ze ook uh, een beetje hetzelfde uh, gedaan wat jullie ook uh, straks uh, gaan doen. Dus in ieder geval luidruchtig spelen. Dus dat, uh... Maar goed, uh, nu over deze band. Want uh, ja, vanavond hebben we hier Edison uh, Rood in de studio. Uh, Paul hebben we dus net al gehoord. Maar uh, naast Paul en dan is het eventjes... Voor de mensen die mee zitten te kijken op jij buis. Uh, Kim en Jerry die uh, zitten ook aan uh, tafel. Uh, Edison Rood. Kim, wanneer ben jij erbij gekomen? Uh, 2017. Jerry uh, uh, weet, weet het, weet het beter. Ik, okay. <laughs> ja. hmm. ik heb gezegd uh, zes jaar terug, maar het is dus al zeer. Ja. We hebben elkaar net voor de zomer uh, ontmoet. Via een advertentie die we geplaatst hadden. Mm -hmm. Een zangeres zochten. Ja ik denk dat we na de zomer echt uh, serieus van start gingen met Kim. Ja, ja. dus uh, de band bestaat eigenlijk zeven jaar. Je kunt het op verschillende ja. manieren ja. zien. Eigenlijk ja, ja met, met Kim zeven jaar. Ja. Maar eigenlijk sinds James erbij is, hebben we een soort van reset gedaan. Ja. Nieuwe naam, Edison Rotus. Ja. En later ook Reem erbij. Ja. Daar, daar hebben we eigenlijk onszelf opnieuw gevonden. Even de nummers uh, aangescherpt. Weggeschrapt waar we niet achter stonden. Ja. En gewoon eigenlijk een beetje opnieuw begonnen. Ja. Ja, um, even over de naam, waar komt die uh, vandaan? Wie, wie kan ik daar het woord Van, over uh, geven? Dat komt uh, omdat wij hebben een hoop te danken aan onze oefenruimte. Dat is de beste oefenruimte ever in Almere. Ja. Um, en die ligt dus aan de, Edisonstraat. En die ligt dan. Aan de, de Edison Straat. Ja, ja, ja. Edisonweg. Ja, Edisonweg. En waar is dit uh, precies? Uh, ja, in het Alkmaar Blue. Noord. Muziekcentrum Blue in uh, Ouddorp ah. is dat. Oh, ah, daar. Ja, ja, ja, Ouddorp. Dat is ja. uh, een beetje uh, in de noordwesthoek, Noord noordoosthoek van Alkmaar. Ja, ja. Uh, ja, klopt. Daar zit het dus ongeveer. Ja. Dus oké. Okay. Dus een ode aan MC Blue eigenlijk. Ja, ja. MC Blue. Inter Ever. Ja. Uh, dat is een beetje... Nou ja, uh, even over de muziek. Wie kan ik daar het woord over geven? Uh, nou, ik, uh, Zal ik dan uh, bij de dame weer uh, uitkomen? Wat, uh, wat voor. Uh, hoe zou je het willen omschrijven, Edison Rood? We noemen het Alternative hard Rock, terwijl ik eigenlijk vind dat het al ietsje zachter is geworden. Ja, ja. weet je, Alternative dekt de lading toch? Ja. ja. Ja? Alternative. Ja. Um, nou, noemde ik net Rock Club The Cave. Daar zouden jullie dus ook wel uh, kunnen staan. Daar, daar waren we mee bezig. Ja, ja. ja klopt. Ja. We hadden er ook een afspraak staan, maar er was een foutje in de agenda. Dus, uh, hij schuift er. nog even op. Uh, ja. We staan op de wachtlijst. Op de wachtlijst. Ja. Dus dat. Uh, het, het zit er wel aan te komen, als ik Zeker. het zo hoor. Ja. Oké, okay, dus dat, uh, dat is een beetje. Ik, ik heb begrepen, we gaan uh, acht nummers uh, uh, spelen. Dat, uh, hou, ik hou daar ook meteen rekening mee in het lijstje wat ik, uh, wat ik hier heb staan. Dus. Uh, dus niet veel meer, want ik, in de komende het staan er nog vijf op. Dus uh, ja, maar dat, uh, dat gaan we meemaken. Dus dat gaan we zo van jullie horen. Uh, en natuurlijk praten we dan ook straks nog even verder. Want het laatste muzikale wapenfeit... wanneer was dat wat jullie hebben uitgebracht? We hebben in 2020 een EP uitgebracht. Ja. Maar we hebben ook in 2023... Ja, volgens hoorde. mij hebben we ja. twee live singles uitgebracht. Ja, ja. en ja. een van die nummers... Wordt ook, als het goed is, zelfs een studio. Uh, niet van die twee live singles. We hebben wel een video op YouTube staan van een optreden. Ah, die gaan die, we als ja, eerste opnemen, we opnemen, opnemen sowieso. Ja, oké. Okay. En daarna, ja, we zien wel uh, wat we daarna kiezen. Oké, okay, dus, maar jullie gaan wel geloof ik even uh, ja. in die nummer... De eerste nummer, die we zo direct gaan spelen, die gaan we... Scared. Scared. Ja, scared scared. Gaan, we, gaan we opnemen. opnemen. Ja. Oké. Okay. Uh, dat zo dadelijk. Maar eerst ga ik uh, nog even iets uh, laten horen. En dat is Lucie Fabienne die we hier ook al eerder uh, in de uitzending hebben gehad. Wil je bijvoorbeeld uh, dit terug horen, dit item? Ja, want uh, dat item is op Spotify te beluisteren. Ja, dat, uh, we hebben het uh, voor elkaar gekregen. Uh, er is, het is een soort van podcastvorm. En dan kun je het op Spotify naslaan. Lucy, Fabienne. En uh, daar uh, haar verschijning in. En dit is nog haar single van een paar weken terug. Nummer dat heet Imposter. Look, play a guitar, but so does everyone. And I got into music. Now, deadlines come too soon. And I promise I'll start this new. But first, let me tell you what I'm thinking of. I think My I song am. is not as good as yours, and I only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 Hey Voluit heet hij volgens mij ook Imposter Song. Maar uh, dit uh, vind ik ook wel vol, uh, voldoende aan alles. Het uh, is zover. Um, Lucy Fabienne hebben we net uh, gehoord. Maar die was vorige maand hier in de studio. We gaan uh, luisteren naar uh, de eerste, het eerste nummer van vanavond. In twee blokken van vier. Tenminste. Of het uh, tweede blokje dat zal eerst nog uh, bestaan uit drie. En een toegift komt dan nog. Uh, maar eerste, het eerste blok van vier nummers. En we hebben trappen af met Scared. Dat was hem. De eerste. Scared, uh, hoorde je net. Ja, wij zijn, wij zijn op, uh, in ieder geval maar voor één ding bang. En dat is uh, misschien van, van iets wat we aan de overkant uh, misschien gaan horen. Maar de ramen zijn in ieder geval dicht. Dus uh, nee, dat gaat wel goed komen. Uh, tweede nummer van vanavond heet I Wonder. I Wonder. Uh, tweede nummer, ja, en dan denk je... Komt er, komt er dan nog, uh, gaan we dan pauzeren? Nee, nee, nee, we gaan nog even lekker door. Uh, want het uh, derde nummer van uh, dit eerste blok... en er komt zelfs nog een vierde nummer van dit blok. Ja, je komt, <laughs> er komt geen eind aan, denk je wel. Maar dit is het derde nummer van vanavond. Het nummer dat heet Save Me. Nummer 3 was dit. Van uh, de eerste blok van in totaal 7 tot 8 nummers. Want ik denk dat we die achtste ook wel gaan halen vanavond. Uh, dat was het uh, nummer 7. Uh, het uh, laatste nummer van uh, dit uh, blok heet We Are Alive. Mm. Echt te wachten tot het laatste nootje geklonken heeft. Maar uh, dat was hem. Het eerste blokje van vier zit erop. We are alive. Nou, uh, Leon, gooi je eerst maar dat raam even open, Want dan uh, hebben we daar ook nog een beetje frisse lucht uh, mee. Want uh, ja, we moeten dat raam ook een beetje dicht houden. Want anders dan, uh, dan gaat de rest van de buurt natuurlijk ook uh, meegenieten van wat we hier hebben. En dat willen we natuurlijk niet op ons geweten hebben. Baker Songs, dat is het uh, eerstvolgende nummer wat uh, hier klaar staat dus even iets rustiger This Old Town Part 1 Vorige week mochten we hem als uh, eerste uh, laten horen hier uh, bij, deze fijne, bij dit fijne radioprogramma. Uh, dus wat dat gaat uh, helemaal fijn. Uh, het uh, nummer is uh, van Baker Songs en het uh, nummer dat heet This Old Town Part 1. Nou, we hebben inmiddels weer twee leden even aan uh, deze tafel. Ja, Ik uh, zit ineens te bedenken van oké, okay, straks in de uur nummer drie heb ik nog een telefonisch interview... En als we daar ergens nog een uh, gesprek willen voeren, dan wordt het wel heel krap. Dus ik denk, uh, dan moeten we het nu even doen. Um, even over, over jullie songs. Want het is natuurlijk stevig werk. Wie, wie van... Uh, uh, schrijf jij het, Jerry, of uh, doe jij dat, uh, Kim? Eva, het is wie? een uh, samenwerking. Het is eigenlijk zo, als ik een keertje geen tijd heb om te repeteren... en ik laat de <laughs> jongens even alleen... ja. Ten... Hebben ze een beetje gempt en dan krijg ik een liedje van schrijf er maar wat op. En dan ja. ga ik de, de melodie en de, de tekst erop schrijven. Ah, meestal. Meestal. Ja, meestal. Wa ja, Waar haal jij het uh, vandaan? De inspiratie bedoel je. Ja, om, om de Van alles en nog wat. Uh, privé dingen, maar ook dingen die ik, uh, waar ik me heel druk om maak op de tv. Het, het kan van alles zijn. Het kan van alles zijn. En dan moet het, en voel ik een beetje aan wat het, welke kant het op moet gaan, wat ik erbij voel. En dan... Uh, ja. Zijn uh, niet echt maatschappelijk geëngageerd? Of kan het maatschappelijk geëngageerd zijn? Ja, ook wel. Ook wel? Ja? ja? Ja. Kan ook wel. Uh, wat voor band zijn jullie als jullie optreden? Wild. Heel wild. <laughs> Paul die zit erbij te kijken. Van, uh, uh, van, het is dat uh, ja. zo? Uh, het is een beetje wat je net zag. We zijn wie we zijn. Ja. Vrij gefocust. Ja. We de, ja. Dus, uh, de muziek staat gewoon voorop. Ja. Dat uh, willen we graag laten horen. Ja. Het hangt van de zaal ook af. hangt van, van de, de, de zaal ja. af, ja. Ja. Dus dat, dat, uh, Maar merk je ook als je optreedt wat voor publiek er dan is in, in de zaal? Ook verschillend. Ja. Heel ja, het anders. Er ja. Ja, is ja. geen uh, lijnen in te trekken. Nee. Heel verschillend. Net als onze muziek. Ja, het ja. gaat alle kanten op. Heel afwisselend. afwisselend Maar spelen. maakt dat het ook meteen leuk dat, ja. het dan, dat ja, je dan zeker. toch ja. niet weet hoe het, hoe het loopt? Ja. Je krijgt soms wel complimenten uit onverwachte hoek van ja. het publiek die je niet had verwacht. Oh? Dus, uh... Ja, um, maar nou heb ik van Paul begrepen, die gaat zelf natuurlijk weer ergens uh, kijken. Uh, Rock Cave de Club, die is al een paar keer. Uh, of Rock Club de Cave, moet ik goed zeggen. <laughs> in Amsterdam. Um, zijn er nog. Ja, plaatsen zoals die... genoemd in de Prinsengracht uh, Amsterdam. Waar dit soort muziek... wat jullie brengen. En dan noem ik toch nog even voor het gemak. Uh, Strange in Paradise... waar Paul dan uh, bij uh, drum Maar zijn er, zijn er nog plekken ja. waar uh, dat kan? In Alkmaar. Verrassend genoeg uh, heel veel zelfs. Dat het meen goed, meen. Uh, goed uh, geaccepteerd daar. ja. Ah. Dus ja, eigenlijk te goed, want het, uh, als je daar ja, als je gaat contacten, mm -hmm. dan kan het even duren voordat ze een plekje hebben. Ja, <grijg> ja. Oh, dus, dus, dus het leeft wel? Ja. Het leeft zeker. Zeker ja. uh, maar, de laatste weinig jaren weinig, merk je ja. dat er een nieuwe waardering is voor uh, live muziek. Ja, ja want uh, er is ook in Den Helder geloof ik ook nog zo'n bente-accuutief. Dan ben ik even die namen uh, weer, uh, weer even, uh, even kwijt. Ik uh, ben wel slecht in het uh, onthouden van namen, maar... Helder Pop, die heeft daar eens op een gegeven moment uh, nog uh, aandacht aan besteed. Ik ben even gewoon de naam van die bint uh, kwijt. Ik ken er maar eentje uit, de Helder, en dat, dat is wet. Ja, dat is één, maar er is er nog één. En ik ben, jee, wat ben ik slecht in namen, onthouden <laughs> tegenwoordig maar. Uh, Tjoe, jonge, jongen, jongen, jongen, uh, Nee, dat is het of, ook dat, niet. Maar ja, inderdaad het begint met een L in ieder geval, dat, dat ja. weet ik wel. Hm. Ja, nou ja, ik kom, ik kom er echt niet op. Maar ik zal proberen zo aan zal pro pro pro proberen achter te komen welke dat is uh, Sjoerd Bakker van uh, Manifesto en Horn die heeft daar nog een uh, stukje over geschreven in, uh, op 3 voor 12 Noord-Holland, dat kan ik me nog herinneren maar uh, dan moet ik zo direct op die, op die website gaan zitten kijken, maar uh, er zit wel uh, Zeker. muziek in, in Zeker. dat opzicht Oké, okay, dus dat, dat, dat weten we dan. Uh, we gaan, uh, nou ja, we gaan uh, zo direct natuurlijk nog een uh, blokje horen van jullie. Uh, sowieso drie nummers. En dan hebben we nog ergens een toegift. Dus dat, uh, dat sowieso. Uh, Eén van de bands... Ik zet toch nog heel even jullie open. Kennen jullie Black Operator? Ja, ja. zeg maar wel. Ja, dat, dat, uh, nou, er is één nummer die heb ik uh, heel vaak uh, gedraaid tijdens de pandemie. Dat is dit nummer. Desolation Blues. En over de categorie uh, rockbands ergens uit de buurt vooral. Maar uh, in Andijk kan ik me er ook nog eentje. Uh, die is ook vrij recent uh, begonnen met een heel uh, rockavontuur. Uh, kijk Paul eventjes weer aan. Uh, Paul, dat is Searching Valentine. Heb jij daar wel eens van uh, gehoord? Jij ook nog nooit van gehoord. Die ene uh, wat ik zocht net was Let's Build an Empire. Zegt jullie dat wat? De naam okay. wel. Nee? daar nee. ja, de naam heb ik wel eens langs zien komen. Ja, maar Black Operator, wat we net hebben gedraaid, uh, dat zegt. Uh... Ik hoor het voor het eerst, maar ik wil er wel meer van horen eigenlijk. Het <laughs> is een beetje garage, precies. Ja. Uh, ja, uh, ja, uh, zit een beetje shoegaze achtig uh, materiaal in. Ja, dus, uh, dus, dus dat gaat. Uh, uh, nog één korte vraag aan uh, Kim. Uh, zouden er meer dames. ...female front uh, rock bands moeten, moeten doen? Absoluut. Er ja? zijn er veel te weinig. Zeer? Kijk. Ja, maar ik daar ja. wat aan toevoegen. Er mogen ook meer dames de instrumenten bespelen erbij, hoor. Ook nog! Ja, ja. ja want ja, dat is uh, er een hint naar mij toe? Nou, als jij Zo. het wil spelen... <laughs> ja, ja. Hij probeert me al zes jaar over te halen om gitaar te spelen. Ja, tuurlijk. Leuk, ja. ja. dus, dus, dus toch? Uh, nou ja, goed. Uh, uh, uh, uh, wat, wat nog niet uh, geweest is, kan natuurlijk dat altijd nog ik gebeuren. Ik kan het wel. Ik doe het alleen nooit. Nee. Ik heb het nog nooit gehoord. Nee? Nee. Nou ja, goed. Uh, dus ja, het geen bewijs. Nee, <laughs> nee oké. Okay. Uh, nou ja, goed. Uh, ja, het bewijs zou misschien nog wel eens ergens geleverd We kunnen worden... in de vorm van een een of andere bewegende opname. Te beginnen met vanavond. Dat zou natuurlijk... Pak maar. <laughs> dat zou zomaar ja, kunnen. Ja, nee, niet hier hoor. Nee, nee, dat niet. niet. Ah, dat wordt nog ergens in een of andere wordt dat uh, nog uh, gedaan. Uh, goed, ik uh, zei al. Uh, Paul is sinds kort de brummer... De, de, de, brummer, de drummer. Ze vond het wel erg. Uh, brummer, brum, dat ligt ergens aan de ijzers, een beetje. Uh, maar drummer van Stranger in Paradise. Ja. Bevalt het je? Ja. In die korte tijd dat, uh, dat bezig, uh, ja. Ja. je bezig bent. Uh, ik zal even nog, uh, nog een nummer laten horen aan het eind van dit tweede uur. En daar sluiten we ook uh, dit uur mee af. Het nummer dat heet Growing Up in Stranger in Paradise.